We gaan met u nadenken over bekeert u en laat u dopen. Hoe kun je het nog elementairder zeggen als dit de basis is van het hele evangelie. Bekeer je en laat je dopen. En dan gaan pas de zegeningen vloeien. Want aan elke belofte die de Heer geeft is een voorwaarde verbonden. Hij zegt nooit zomaar hier heb je het. Nee, je kunt alles uit zijn hand ontvangen op grond van zijn belofte. Maar hij vraagt geloof en daden. En door geloof en daden te doen, kunnen we de genade van God ontvangen. Dus wat we van hem krijgen, is genade. Wat staat er geschreven in Matthäus 28, vers 18? Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende. Mij, dat is Yeshua, is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Amen? Dat is basis hoor. Yeshua zegt, mij is gegeven alle macht. Zit er buiten alle macht nog meer macht? Nee. Hij krijgt van zijn vader alle macht. In hemel en op aarde. Kent u nog iemand in de Bijbel die alle macht kreeg? Een ander. Jozef kreeg alle macht in Egypte uit de hand van Farao. En daar zegt hij bij... Alleen, ik sta erboven. Zo is het ook met Abba Yahweh. Hij geeft alle macht in hemel en aarde aan zijn zoon Yeshua, maar vader zelf blijft boven alles verheven. Yeshua die trad naar de en zegt, hij mij is gegeven alle macht in de hemel en de aarde. Tot wie moeten we nu gaan als we een verlangen hebben? Ja, de naam van Yeshua. De enige die onze check kan ondertekenen, en de check is een belofte, gegeven door Abba Yahweh, alleen hij moet getekend zijn door het bloed van Yeshua. Dus elke belofte, elke zegen die God belooft, kunnen we ontvangen door geloof in het bloed van Yeshua. Wij hebben zelf geen rechten, want we zijn in een zondige natuur geboren. Door geloof in Yeshua, door overgaven in zijn dood en de opstanding van zijn leven, zijn we levend geworden voor Abba Yahweh. Hij kent ons. Ik zeg altijd maar, zijn vriendelijk aangezicht is dan over ons. Hij ziet ons met plezier gaan en in vreugde wandelen in zijn wegen. Hij zegt als zijn discipelen, gaat heen, maakt nou de volkeren tot mijn discipelen, doopt hen in de naam des vaders, des zoons en des heilige geestes. Het is dus goed opgemerkt, we praten hier over een naam. Daarna wordt er gerommeld. Er is maar één naam waarin we behouden kunnen worden. Dat is de naam van Yeshua. Er is maar één naam waarin we gedoopt kunnen worden. Dat is de naam van Yeshua, de Messias. Oftewel in het Grieks, Jezus, de Christus. Een andere opdracht is er in de Bijbel niet. Wanneer hier gesproken wordt, laat u dopen in de naam van de vaders, des zoons en des heilige geestes. En leert en onderhouden alles wat ik u bevolen heeft. Dat ik u bevolen heeft... Is sure? Hij heeft ons bevolen te handelen in overeenstemming met Torah. Op grond van Torah, dat is de wet, zijn we veroordeeld tot de dood. Vanwege onze zonde en vanwege onze zondige natuur. Niemand wordt gered door het houden van de wet. Amen. Niemand wordt gered door het houden van de wet. Maar binnen het koninkrijk van God is er maar één wet. Dat is de wet van God. Daarom rijden we in Nederland... Rechts en stoppen we voor het rode licht. In het Koninkrijk van God doen we zoals het binnen het Koninkrijk van God functioneert. Klinkt misschien wat overdreven. Dat is de enige reden waarom we Sabbat vieren en waarom we alle feesten van de Heer vieren. Want het zijn de regels in het Koninkrijk van God. U gaat dag ook niet vieren op 3 maart. Amen. En gewaarde doen wij het respect voor de Koningin. Zelfs is de huidige koningin nog niet eens meer jarig op 30 april, maar dit is tot eer van haar moeder. Dan hebben we gezegd, we gaan voor dan altijd op 30 april dag vieren. En dan zijn we gewoon allemaal vrij. Dood en in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest is geen bijbelse uitdrukking. En er is een grote zekerheid om te zeggen, dat is ingevoegd. Als we het comma Johanneum lezen in 1 Johannes 5, daar zijn ook drie dingen ingevoegd over vader, zoon en heilige geest. Moet u maar eens nakijken. Het staat zelfs tussen brackets, tussen rechte haakjes in veel bijbels. Daarin zegt eigenlijk de schrijver al dat het tussengevoegd is. Maar dat is ter ondersteuning van de drie-eenheid eenheid leer. Maar het is ingevoegd, dus het moet eruit. Je gaat ontdekken dat er binnen de bijbel dingen gebracht zijn om leerstellingen van mensen te bekrachtigen. Maar Yeshua heeft gezegd in Mark 7, te vergeefs eren ze mij, kent u hem? Lerende leringen die geboden van mensen zijn. Als we op grond van geboden van mensen dagen en feesten vieren ten koste van het koninkrijk en de instructies van vader, is het te vergeefs. Met alle respect en met alle eer waarmee we het doen. We zijn misleid door Rome. We gaan er dadelijk nog zelf al een paar lezen. U heeft net gehoord van Hans over Eusebius van Caesarea. Hij bezat een van de oudste handschriften van Matthäus' Evangelie en hij citeert Matthäus 28 vers 19 zonder de drie titels vader, zoon, heilige geest. Hij citeert gewoon uit de oudste gegevens die er zijn. Tijdens de vierde eeuw komen de Codex Vaticanus, Alexandriërs en de Sinaiticus met de aanvulling van de drie titels. Het is toegevoegd door mensen. Het heeft geen zin om in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest iets te doen. Alle dopelingen ten spijt. Maar het staat er dus gewoon niet. Het is toegevoegd. We hebben natuurlijk ook onze kinderen laten dopen. We hebben er ook tranen bij geleden. We hebben met alle respect onze kinderen voor het aangezicht van onze Vader gebracht. Houd dat maar vast. Je hebt je kinderen voor het aangezicht van Vader gebracht in het midden van de gemeente. En als we dan nog verkeerd gehandeld hebben, het zij zo. Maar weet dat onze kinderen voor het aangezicht van God gebracht zijn en uw leven ook. Er komt een dag in je leven, dan ga je nadenken, is het nou goed geweest wat we gedaan hebben? Waar nou blijkt dat we een verkeerde koers gewandeld hebben, kunnen we altijd zeggen, hé, hey, tot zover, we hebben het niet geweten. We gaan nu inzicht krijgen door te leren, te studeren en de weg van de Heer te volgen. Dat is een vreugde. Bent u door God verworpen omdat ouders iets verkeerd gedaan hebben? Echt niet waar. U wordt zelf aangesproken op uw gedachten, op uw gedrag en alles wat erbij hoort. Lieve mensen, vanaf de vierde eeuw ontwikkelt Rome zich. Daar zijn wij niet geweest bij die Roomse toestanden. Maar één ding is wel, ik zal er maar tien noemen. De drie-eenheid-leer die komt zo rond de vierde eeuw. De Sabbat wordt ingeruild voor de zondag. Bijbelse feesten worden overboord gegooid. We krijgen as woensdag, witte donderdag, goede vrijdag, kinderdoop, vervangingstheologie, Mariacultus, kerstfeest en wie kan er nog meer op noemen. Het is een zootje geworden onder de christenheid. Rond 400 na Christus is het rampspoed met de hele christelijke kerk. Ik denk dat je er geen jood meer in kon vinden, terwijl het christendom puur jodendom is. Het waren de gelovigen in Israël die Yeshua als Messias aanvaarden Waren allemaal Joden. Ijveraars voor de Torah. Hoeveel dat klinken? Ijveraars voor de Torah. Denk niet dat je ooit in die tijd kon zeggen... Oh, ...die Sabbat die kan al overboord, laten we maar zondag vieren. En dan worden de argumenten gebruikt, want Yeshua is opgestaan op zondag. Nee, dus niet. En hij was drie dagen en drie nachten in het graf. Hij stond op, het einde van de Sabbat, rond een uur of zes. En zondagsmorgens openbaart hij zich aan de vrouwen en aan de broeders. Alleen je zal dingetjes moeten gaan leren om terug te zoeken. Neem boekjes mee die daar gevonden worden. Haal ze van het internet af en ga leren. We hebben door de Roomse traditie, die we ook in de hervorming en de reformatie hebben meegenomen, hebben we gewoon misleiding met ons meegekregen. Ben je nou verloren? Echt niet waar, maar je wordt opgeroepen om je ogen te openen en te gaan lezen. Gewoon zeggen, wat staat er nou? Wat hebben we in traditie meegenomen waar we eigenlijk afstand van moeten doen? Vers 20 zegt, en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dus ook al zitten we fout, broeder en zuster, hij gaat met ons tot aan het einde van de wereld. Maar leer te lezen uit het woord van God. Ga Torah lezen. Dat is de basis van Gods Koninkrijk. Want op grond van de belofte van Torah... wordt er aan de onderhouders van de Torah een verlosser gepresenteerd. Wat heeft het nou voor een mens in deze wereld voorzien... om te geloven dat Jezus de Messias is? Als je niet op grond van Torah en een Torah-getrouw leven hem kent. Alleen maar zeggen, ja, ik geloof in Jezus, nou en... Je blijft gewoon door alle rode lichten gaan. De christenen volgen gewoon Rome. Het is zinloos. Inzettingen van mensen. Het is te vergeefs, het ere van God. We zullen terug moeten gaan. Wat staat er in Torah geschreven? De boeken van Mozes. Dat is het verbond. Op grond van dat verbond hebben we uitzicht op het offer van Yeshua. Dat offer is gebracht en door het geloof in hem zijn we kinderen gods geworden. Matthäus 3, vers 5, toen liep Jeruzalem en heel Judea en de hele Jordaanstreek uit tot Johannes de Doper. Kent u de geschiedenis nog? Johannes de Doper, die gaat dopen. Welke doop doopte hij? Het is de doop van bekering. Het was niet de doop in Yeshua, want hij kende Yeshua nauwelijks in die hoedanigheid als zoon van God en als Messia. Dus deze doop in de Jordaanstreek van Johannes de Doper is de doop der bekering. Zij lieten zich in de rivier de Jordaan door hem, Johannes, dopen onder beleidenis van hun zonde. Kijk, dat is wel de basis van dopen. We beleiden en erkennen onze zonde en we erkennen in Christus in het graf te gaan. Met hem in het graf en met hem uit het graf. Toen hij nu zag dat velen van de fariseeën en de sadduzeeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen, "Addergebroed, broed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende torren te ontgaan? Is dat ooit tot u gezegd? Toen je je meldde voor de doopdienst? Moet je, je voorstellen. Dat is niet een klein beetje. Hè? Dus Johannes de Doper. Die predikt de doop der bekering. En dan komen die Farizeeën met hun schitterende jassen. Hun hoge hoeden En die komen naar Johannes de Doper. Met dezelfde houding die ze altijd al hadden. Trotse mannen. Hoewel Yeshua zegt. Doe alles wat ze zeggen. Maar doe niet naar hun werken. Het waren dezelfde fariseeërs die hem lieten kruisigen. Deze mannen met al hun respect en eer en hoge hoede komen bij Johannes de Doper. En hij zegt dan, jullie gebroed, wie heeft je een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Als je dus gedoopt wordt tot vergeving van zonde, wat ontga je dan? De komende toren. De komende toren, degenen die leven, zullen gedood worden. Maar degenen die gestorven zijn en opgestaan zijn in nieuw leven, die zullen leven. Het is een geestelijke zaak. Breng dan vrucht voort, zegt hij, die aan de bekering beantwoordt. Nou, is een statement voor vandaag. Breng vruchten voort, die aan de bekering beantwoordt. Zijn dit volmaakte mensen die nu voorin zitten? Echt niet waar. We zijn helemaal niet vermaakt. We zijn alleen maar vermaakt voor Gods aangezicht in Yeshua. Maar ze hebben wel erkend in een zondige natuur te hebben, zo geboren te zijn... en ze hebben dat hun leven lang ervaren in hun hart. En de Heer heeft gezegd dat het oude lichaam gaat het begraven en staat op in een nieuw leven. Zo ziet God naar ons. Je moet vruchten voortbrengen die aan de bekering beantwoorden. En beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham tot vader... Want ik zeg u dat God bij machten is uit de stenen Abraham kinderen te verwekken. Dus denkt u nou, daar staan die joden en zeggen maar luister, wij hebben Abraham tot vader hoor. Sommigen zeggen ook nog, we zijn besneden hoor. Maar het zegt drie keer niks, wist u dat? Paulus zegt, besneden is niks en niet besneden zijn is niets. Maar het onderhouden van de gewone gods. Natuurlijk is een jood besneden. En wij als christenen zijn ook besneden in ons hart. We hebben erkend dat we ons moesten begraven in de dood. We zijn van hart besneden. Dat is wat de Heer vraagt. Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Wie is dat die boom? In dit geval is het eigenlijk Abram. Hè? Abram was een boom in het geloof. Hij moest gehoorzaam zijn en uiteindelijk gaan wandelen in geloof. Wij horen op dezelfde wijze als Abraham en we gaan ook in geloof. We zijn navolgers van Abraham. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Lieve mensen, wanneer ben je een goede boom? Wie van u is nou goed geboren? Begrijpt u het? Wij zijn geen goede bomen van onze natuur, maar door geloof in Yeshua verklaart God ons rechtvaardig. Wij zijn niet rechtvaardig, ik ook niet. Maar God verklaart u rechtvaardig op grond van je geloof in Yeshua. En als je zegt, ik geloof in Yeshua, zegt Paulus ook, laat je dopen en staat op in een nieuw leven. Dan mag je weten in geloof hoe Abba Vader naar je kijkt. Met een vriendelijk aangezicht. Alle dagen, waar je ook vertoeft. Als het je in de donkerste kamertjes maakt niets uit. Abba Vader, Yahweh, ziet ons. Met een vriendelijk aangezicht. De geschiedenis van Philippus, die kennen we, hè? Hij loopt langs de weg en dan had God tegen hem gezegd, ga naar die, naar die man toe, die er op zijn kar aan kwam rijden. De kameling uit Moorland. Handelingen 8, vers 30 zegt, Filippus liep snel erheen en hoorde hem, die kameling, de profeet Jezaja lezen. Op zijn kar, hardop lezen, elke jood leest hardop zijn Torah en de profeten. Hij doet het niet, Zachisch. Hebben ze wel eens bij de kotel gezien in Jeruzalem? Ja? Daar staan ze. Alles doen ze hardop. Deze man die zat in zijn kar te lezen. De profeet Jezaja. En dan zegt Filippus tegen hem: Versta je nou wat je leest? En dan zegt hij: Hoe zou ik dit kunnen als niet iemand me de weg wijst? Hé, hey, dat is mooi hè? De weg. Yeshua, de weg. Hij is de waarheid en het leven. Als niet iemand mij de weg wijst. En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. Het gedeelte van de schrift dat hij las was dit. Gelijk een schaap werd hij ter slachting geleid. Wij weten natuurlijk, omdat we christenen zijn, dat Yeshua hier spreekt. Of dat de profeet hier spreekt, Filippus, van Jeshua. Want Jeshua is dus datgene wat er in Jezaja gepredikt wordt. De Messias die gaat sterven. Alleen die kamerling, die snapte dat nog niet helemaal. Hij is gelijk een schaap, werd hij, dat is Yeshua, ter slachting geleid. Gelijk als een lam dat stemmeloos is voor zijn scheerder. Hetzelfde lam wat geofferd werd toen uit Egypte vertrokken waren. En zo doet hij dat lam zijn mond niet open. Welk protestlied heeft Jezus gezongen voordat hij gekruisigd werd? Helemaal niets. Hij heeft zich gevangen laten nemen en hij heeft zich laten kruisigen. In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Prijs God. De kameling die antwoordt en die zegt dan tot Filippus, het gaat erom, die kameling die hoort een evangelie verkondigen. En op een bepaald moment valt het kwartje bij die kameling. Hij was trouwens ook onderweg. Hij was er bij de tempel geweest om te aanbidden. Hij had het verlangen in zijn hart om uit te zien naar Messias. Hij stelt ook de goede vragen. Die kamerling die antwoordt, die zegt tot Filippus, ik vraag u, van wie zegt die profeet het nou? Praat hij over zichzelf of praat hij over iemand anders? Dat is een zalige vraag van een student. Want als Filippus dat hoort, dan opent Filippus zijn mond en dan gaat hij uit van dat schriftwoord. Hé, hey, kent u de uitdrukking schriftwoord? Als je dat leest in de Bijbel, waar gaat het dan over? Als de Bijbel spreekt over schriftwoord, praat hij altijd over Torah. De vijf boeken van Mozes, aangevuld door de profeten. Hij predikte hem Jezus uitgaande van het schriftwoord. Het is onbegrijpelijk dat vele christenen zeggen, de wet is weggedaan. Oh ja, mag ik nu door het rode licht rijden? Mag ik nu naar de buurvrouw stappen? Mag ik nu liegen? Echt niet waar. De wet is niet weggedaan, maar de vloek van de wet die is weggedaan. Mogen we nu zondag vieren in plaats van sabbat vieren? Nee, de vloek van de wet is weggedaan. Maar je zou wel in getrouwheid moeten wandelen. Je kan niet zeggen, omdat mijn opa gezegd heeft op mijn oudste, we moeten dit of dat doen. Je zou moeten lezen: wat zegt Jaweh onze God, wat zegt Yeshua, de Zoon van God. Broeder en zuster, Filippus predikte hem Yeshua. Terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En dan zegt die Kameling. Hij zit dat gesprek na te denken. Hij zegt, joh, daar is water. Wat is er nou tegen dat ik gedoopt word? Een rare vraag, vind je ook niet? Je zou dan zeggen, ik wil gedoopt worden. Maar hij zegt, joh, wat is er nou tegen dat ik gedoopt word? Er is inderdaad iets tegen dat u gedoopt wordt. Wat is er tegen, het feit dat u gedoopt gaat worden? We zijn ermee begonnen, hè? Bekeren. Maar er is iets nog belangrijkers. Je moet dus bekeren en dopen, maar wat moet je beleiden voordat je gaat dopen? Filippus zei, voorwaarden, indien gij van ganse harten gelooft. Is het geoorloofd. Dus er gaat iets vooraf aan de doop. En dat is in onze kinderdoop totaal mislukt. Ik weet ook niets van mijn kinderdoop. En ik respecteer mijn ouders dat ze het gedaan hebben. Ze hebben gedaan het dat ze geweten hebben. Maar ik was vreugdevol toen de dag kwam, tot ik onder water ging en op mocht staan in een nieuw leven. Er staat heel duidelijk, wanneer is het geoorloofd? Indien gij van ganse harten gelooft, is het geoorloofd. Maar wat moet je nou geloven? En die kameling die antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Amen. Dus wanneer is het geoorloofd om te dopen als je gelooft dat Yeshua, de Messias, de Zoon van God is? Hoeveel van ons hebben gehoord dat Yeshua God is? Maar dat komt weer voort uit die drie eenheid leer. God de Vader, God de Zoon, God de Geest. Hé, hey, drie personen, één wezen. Het is onzin. Het is een mysterie noemen ze het. En omdat het een mysterie is moet je maar geloven dat het dan waar is. Maar zegt het is een mysterie, dat kan je niet begrijpen. Maar ik kan het ook niet begrijpen, want zo vertelt de Bijbel het niet. De Bijbel leert ons dat er één waarachtige God is, dat is Yahweh, En zijn zoon Yeshua de Messias, die gekomen is om het volk te redden en zijn offer te brengen. Dus die drie eenheidsformule, ja, daar kan je geen kant mee op. Wat is nodig? Ik geloof dat Yeshua de Messias de zoon van God is. Wat is Yeshua nog meer? Er staat tachtig keer in het Nieuwe Testament dat hij de zoon des mensen is. Door Abba Yahweh verwekt in Maria. Door het spreken van Yahweh. En er staat veertig keer dat hij de zoon van God is. En er staat nul keer dat hij God de zoon is. Moet je even nadenken. Tachtig keer de zoon des mensen en veertig keer de zoon van God. Dat is onze Yeshua in wie we ons laten dopen. Want hij is dus de enige die gekomen is om uiteindelijk ons lot te betalen met zijn bloed op Golgotha. En door hem te aanvaarden laten we ons dopen in zijn dood. Want we gaan met hem het graf in en we staan met hem op in nieuw leven. Indien nou gij van ganse harte gelooft, dan is het geoorloofd, zegt Filippus. Ik wil het eens vragen. Hans, Eva, Wausje en Mirjam antwoorden en zeiden... Ik geloof... Jezus, Jezus, de van God. Heb je het gehoord allemaal? Mogen we ze dadelijk gaan dopen? Mooi hè? Want zo gaat het om. Want iemand die dit niet gelooft, zegt het niet. Dan kunnen hem ook niet dopen. We gaan dadelijk een paar andere dingen met ze lezen. Die gaan we ook nog zien. In handelingen 8 vers 38, hij liet de wagen stilhouden. Ze dalen beide af in het water. Beide. Zowel Filippus als de Kamerling. En hij doopte hem. Zo gaan we dadelijk ook het water in. Precies op dezelfde wijze. Nog iets erbij. We gaan dadelijk onze broeder en zuster niet aanpakken. En onder water persen doen we ook niet. Want dat is bijna gedwongen. Ze krijgen de gelegenheid om in de volle vrijheid te staan. We zullen ze dopen in opdracht van de Heer. In de naam van Yeshua de Messias, de Zoon van de levende God. En dan wachten we geduldig tot de persoon zegt... Ik ga door zijn knieën onder water en sta op in een nieuw leven. Geboren als een kind, we gaan terug in de houding van een foetus. En we zullen als foetus weer uit het water opstaan tot een nieuw leven. Niets gedwongen, we hebben dat zo geleerd van onze Joods, Messiaans-Joodse voorgangers. Het is een heerlijke methode en te zien hoe het functioneert. Dus als er iets veranderd is wat je misschien vroeger hebt gezien, we gaan dus niet meer mensen onderduwen. En we dopen de mensen in de naam van Yeshua de Messias. En niet in de naam van vader, zoon en heilige geest. Toen ze uit het water gekomen waren, ging hij, de Kameling, zijn weg met blijdschap. Halleluja. Hoe gaan dadelijk onze broeders en zusters het water uit? Met blijdschap. En ik weet wat het is, want ik ben al heel lang gedoopt. En ik heb heel mijn weg met blijdschap kunnen afleggen. Het is een vreugde om in de, leven, in de wegen van de Heer te wandelen. Handelingen 2, vers 38... Peter is die antwoord, hun broeder en zuster, bekeert u op de Pinksterdag, tijdens Pinksterfeest, zegt Petrus: bekeert u en in ieder van u laten zich dopen. En hoe laten we ons dopen? Op de naam van Jezus Christus. En waarom op de naam van Jezus Christus? Want hij stierde voor ons, hij ging het graf in, hij stond op. Wat heb het voor zin om naam van vader, zoon, heilige geest te noemen? Terwijl het zo expliciet geschreven staat. Het hele handelingen gaat voort op die wijze. Op de naam van Jezus Christus. En in Matthäus staat op de naam, enkelvoud, nog eens een keertje drie titels erachter. Er klopt iets niet. Dit is wat hij zegt. We worden gedoopt op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde. En gij zult de gaven des heilige geestes ontvangen. Wat gebeurt er als onze broeders en zusters uit het water komen? Dan zullen ze op de kant hun de handen opleggen in de naam van Yeshua, opdat ze vervuld mogen zijn van heilige geest. Heilige geest is het andere tegenovergestelde van onheilige geest. Wij hebben een onreine geest van onszelf. Maar naarmate we de woorden van Torah en de woorden van Yeshua horen, aanvaarden en handelen, kun je dus zien dat iemand uit een heilige geest functioneert. Je kunt dus aan iemand zijn gedrag zien of die uit onreine geest of uit heilige geest functioneert. Zijn we nou vol van de geest van Rome of zijn we vol van de geest van Jeruzalem, waarin onze Heer stierf? is zeer belangrijk om over na te denken. Uiteindelijk zeg je, ik wil nog alleen maar doen wat de Heer me geleerd heeft. Want dan kun je zeggen, dit is uit de heilige geest. Broeder en zuster, je zult de gaven des heilige geestes ontvangen... Want, zegt hij, voor u is die belofte. Amen. Voor u is dus die belofte, broeders, zusters, dopelingen. Je zult heilige geest ontvangen. Het feit dat je je laat dopen, is al door de heilige geest. Want zo vraagt de Heer het van je. Voor u is de belofte voor uw kinderen en voor alle die verder zijn. Zij zoveel als ja, we onze God er zal toe roepen. Hier gaat het over joden die zich laten dopen. Ja, en het is een schitterende belofte. Voor u is de belofte. En voor uw kinderen, want er waren er heel wat... die door de wereld heen verstrooid waren. Kent u de geschiedenissen van het verstrooide Israël wereldwijd? Echt waar. Ook voor hun is de belofte. Er zal een dag komen, dan zullen ze terugkomen. Ze zullen Yeshua erkennen en ze zullen in hem gedoopt worden... tot een nieuw volk. En die geest zal ons leiden in alle waarheid. Met nog meer andere woorden getuigde hij en vermaande hen zeggende, laat je toch behouden uit dit verkeerde geslacht. Dat hele Jodendom was een totaal verkeerd geslacht geworden. Hoewel ze Torah en profeten hadden, bogen ze zich voor Baal. Ze zetten de Baal in de tempel neer. Als je gaat lezen wat er is gebeurd, lieve mensen, wat zijn wij nou met onze kerken anders gaan doen? Heel Gods Torah is uit de kerk gemieterd. Al vanaf 400 na Christus in Rome. We zijn uit Rome voortgekomen. Ze zeggen wel eens, Rome is de hoer. Maar we zijn dochters van de hoer die met dezelfde dingen doorgaan. Echt waar. Dat is niet om u persoonlijk te belasten, maar in dat systeem hebben we geleefd. We moeten uit dat Egypte, dat is verwarring, uit verwarring moeten we vertrekken. En we moeten Torah getrouw gaan leven en door de genade... ...die ons geschonken wordt door het bloed van Yeshua. Het is een vreugde om kinderen van God te zijn. Zij dan die dat woord aanvaarden lieten zich dopen. Zo eenvoudig is het. Een klein kind aanvaardt helemaal niets. Moet alleen maar aanvaarden dat een ander het hoofdje druppelt. Nee, er moet een volwassen persoon zijn die weet wie die is... ...en die zegt ik aanvaard deze boodschap, ik laat me dopen. Ze lieten zich dopen. En tenslotte zegt Paulus in Romeinen 6, een schitterend hoofdstuk... Of weet gij dan niet, broeders en zusters, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Weet je dat dan niet? Nee, ik niet. Ik ben als kind gedoopt. Nou, het wordt tijd dat je het echt eens gaat weten wat het is. Het is een overgave om dat te doen. Want dan kun je daarna zeggen, als je nog eens in fouten valt, hé, hey, weet je dan niet dat je gedoopt bent in de dood van Yeshua? Hoe kan je nou nog rondlopen en liegen? Of kwaad spreken. Of andere goddeloze dingen doen. Nee, je gaat een verbond aan met God. Dat kost het bloed van zijn zoon. Het kost het leven van zijn zoon. Denkt u nog dat je een zonde zou willen doen? Echt waar. Een leven wat het leven van Yeshua gekost heeft. Dat gaat u toch weer niet omzetten in goddeloos gedrag. U bent verantwoordelijk voor de dingen die u doet. Die u zegt. Waaruit je handelt. Wij zijn met Yeshua begraven door de doop in de dood. Opdat gelijk Yeshua, Messias, uit de doden opgewekt is. Door wie? Door de majesteit van zijn vader. Zo ook wij, broeder en zuster, in nieuwheid des levens zouden wandelen. Amen. Zo worden we ook geënt op die edele olijf. En niet op een andere manier. Je kan alleen maar op de olijf geënt worden door met Yeshua te sterven en met hem op te staan. Als je dat stukje leest verder uit Romeinen 6, dan krijg je tranen met tuiten. Het is zo mooi hoe we met hem één plant worden in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. Het is een vreugde om dat te doen. Overweeg dat bij uzelf en weer onderwijs hebben. Meld je gewoon, dan kunnen we de komende tijd onderwijs geven erin. Maar dan kun je je voorbereiden om als volwassen persoon gedoopt te worden. Het is echt belangrijk. Als je gedoopt bent in de naam van vader, zoon en Heilige geest... zou ik u zeker adviseren om daarvan het uiterste te willen weten... Waarom ben ik nou niet gedoopt in de naam van Yeshua? Waarom hebben ze me gedoopt in de naam van vader, zoon en geest? Want dat is een menselijke formule die erin geplant is. De Bijbelse opdracht is doop in de naam van Yeshua de Messias. Amen. Broeder en zuster. Bekeert u en laat u dopen. Hans, Eva van der Wel, Wausje de Graaf, Mirjam de Kroos. We gaan jullie dopen. Amen. Maar voordat we gaan dopen willen we eerst een geloofsbelijdenis afnemen. Dus ik wil jullie vragen, sta op, ga hier staan met elkaar. Ach, trouwens, je mag daar ook blijven staan. Blijf me staan. Dan gaan we met elkaar de geloofsbelijdenis lezen, zodat ook alle gasten weten waar je ja op zegt. Goed, broeder en zuster. Ook al word je vandaag niet gedoopt, lees toch hardop met ons mee wat er staat. Want naarmate dat je woorden spreekt, krijgen ze een plekje in je hart. En je gaat ook ervaren wat onze broeders en zusters die gedoopt worden, waar ze eigenlijk ja op zeggen. Zal ik u voorgaan? Wij geloven in Yahweh als de enige waarachtige God, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde, onze hemelse Vader. Wij geloven in Yeshua de Messias als de Zoon van God, die als mens is geboren, voor ons aan het kruis is gestorven en uit de dood is opgestaan. Wij geloven dat de Heilige Geest als inspirator van de Bijbel ook werkt in ons hart en aan onze geest en ons bewust maakt van zonde en bewerkt dat wij getuigen van ons geloof en ons leert om dienstbaar te zijn. Wij geloven dat alleen de Bijbel het woord van God is waardoor het gezag heeft betreffende geloofskwesties en het dagelijkse leven. Wij geloven dat de tien geboden voorschriften zijn van God voor ons leven. Om deze reden geloven wij dan ook dat God de zevende dag van de week, de Sabbat, als rustdag heeft afgezonderd. Deze dag dient nog steeds gevierd te worden. De gemeente komt dan samen voor lofprijzing aan en verkondiging van het woord. Wij geloven dat de mens werd geschapen naar het beeld van God. De overtreding van Gods voorschriften heeft een kloof gemaakt tussen de mens en God. Om die kloof te overbruggen moeten wij ons ervan bewust zijn dat wij zondigen tegen Gods voorschriften en dat wij de hulp van Yeshua nodig hebben. Yeshua heeft als mens geleefd zonder Gods voorschriften te overtreden. Wij geloven dat Yeshua door onze schuld op zich te nemen is gestorven aan het kruis. Na drie dagen is hij opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel en zit hij aan de rechterhand Gods. God schenkt ons uit liefde de mogelijkheid het offer van Yeshua aan te nemen. Als wij dit offer aanvaarden, is dat genade van God. Wij geloven dat slechts door aanvaarding van het offer van Yeshua het eeuwige leven voor ons is weggelegd. Wij geloven dat de gemeente van Yeshua bestaat uit gelovigen die door de werking van de heilige geest tot geloof gekomen zijn. Wij geloven dat als een volwassene tot geloof is gekomen, hij door zich te laten dopen van dit geloof in God en Yeshua getuigt. Dit geschiet door onderdompeling in water. Wij geloven dat de viering van de maaltijd des heren, de dood en opstanding van Yeshua de Messias, erdacht wordt. Amen. amen? Amen. Ik heb ze allemaal amen horen zeggen. Gaat u zitten, broeder en zuster. Nou, onze vier broeders en zusters die gaan we dadelijk dopen. We hebben één broeder in ons midden, die is al gedoopt in de naam van Yeshua, in de naam van Jezus. Dus die wordt als lid in de gemeente opgenomen. En dat doen we door de aanreiking van onze rechterhand van gemeenschap. Dus Martin, ik zou je willen vragen om te gaan staan. En ik zou je graag de hand de gemeenschap aanreiken. En uh, we zijn blij met je komst. Je bent een zegen voor de gemeente. En wij hopen ook voor jou een zegen te kunnen zijn. En jullie zijn ook een zegen voor mij. Wees er zeker van. Amen. Prijs de heer. Hartelijk Prijs welkom heer. in Emmanuel.